Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De A2 werd vanmiddag afgesloten voor de veiligheid van John van de Heuvel. De snelweg tussen Breukelen en Maarsen was vanmiddag in beide richtingen zo'n drie kwartier dicht. John van de Heuvel bevestigt dat het gebeurde vanwege zijn veiligheid. De misdaadverslaggever werd begeleid door beveiliger, zegt verslaggever Gerry Eikhoff. Tijdens die begeleiding uh, op de A2 hebben de bewakers geconstateerd dat er een auto wel heel dicht het voertuig van John van den Heuvel naderde, daar heel dicht achterop kwam en daarop is een veiligheidsprotocol in werking getreden, waarbij dus die auto aan de kant is gezet en de inzittende is aangehouden en John van den Heuvel voor de veiligheid is overgebracht naar hier, het hoofdkwartier van de Landelijke Politieeenheid in Driebergen. En er is ook iemand opgepakt. Twee mannen van 28 uit Vlaardingen zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van het verkopen van valse vaccinatiebewijzen. Voor 3 tot 800 euro kon je zonder dat je geprikt was een QR-code kopen. Omdat een van de mannen bij de GGD werkte, kon hij dat makkelijk regelen. Ook minister Rita Verdonk keert terug in de politiek. Ze is kandidaat voor de gemeenteraad in Den Haag en staat op nummer 2 van de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag slash Groep De Mos. Tot 2007 was Verdonk voor de VVD minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie. En later was ze onder meer lijsttrekker van Trots op Nederland. In 2011 verliet ze de politiek. De hangbuikzijntjes die gedumpt zijn in het Kuinderbos in de Noordoostpolder zijn nog steeds niet gevonden. Gisteren heeft de boswachter grote houten kisten geplaatst met stro en voedsel erin. In de hoop de biggen zo makkelijk te kunnen vangen. Maar toen hij vanmorgen vroeg ging kijken was de kist leeg en het eten onaangeroerd. Hij maakt zich ernstig zorgen. De komende dagen zullen cruciaal zijn in het vinden van sporen of, het, of zichtwaarnemingen. En anders dan moet tot, tot de conclusie komen dat ze waarschijnlijk aan onderkoeling... Uh, of een ontmoeting met een vos uh, het leven hebben geladen. De boswachter vindt dat de dumper zich de ogen uit het hoofd mag schamen. En hij hoopt dat de biggetjes alsnog snel worden gevonden. Het weer, de bewolking neemt toe en het begint te regenen. Morgen kans op een winterse bui en op onweer zo'n 5 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ADB.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 Voordat we het telefoongesprek voeren. Wat hebben we verder? Uh, een uh, gesprek met uh, Joost Adriaansus. Maar dat zegt niemand zoveel. Maar in het hiphopcircuit... Uh, en met name uh, uit de hoek van Engel... daar komt hij vandaan... Uh, heet hij Gewoon, gewoon Just. En uh, hij heeft ook een nieuwe single... die morgen uitkomt. Alle zeilen bij. En met hem gaan we straks om half acht uh, praten. En in het laatste uur... een beetje kriskras doorheen... hebben we nog een gesprek met...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 ever come back home where did she Will he ever come back home?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 Run but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 Wat leuk als uh, collega Marcus van Dam binnenkomt lopen. en die zegt: Hé, hey, dat is die Murder Ballad. dat klopt. Eet dan huis. Was dat samen met Jori van Gemert.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 I'm task Nou, dat uh, wordt lastig altijd. Uh, Joël Charan met Blue Moon Bird was dat uh, trouwens. Um, op het ene moment zit je dan uh, iemand uh, proberen in de uitzendingen uh, te halen en het andere moment staat er ook iemand met een bak koffie uh, naast je. Hier uh, een bakje koffie. Ja, terwijl ik uh, drie dingen tegelijk uh, moet doen: T tijd in de gaten houden en uh, iemand onder een uh, mengpaneel uh, zetten, tenminste telefonisch dan. Dat is gelukt en dat is gewoon just. Goedenavond.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 Ja, en ondertussen kunnen we natuurlijk wel gewoon muziek blijven maken. Hè. Dus dat, dat, dat is dat, één dat, dat, ding wat zeker is. He? Ja, want jij uh, doet dat ook. Er zijn er meerdere die toch weer bezig zijn. Het verbaast mij ook. Hè, want ik denk nou, het zal wel weer uh, het eerste weekje toch wel een beetje tam zijn. Nee hoor, de, de, de, de, de, de, jij meldde je, er waren er nog een paar. Dus ja. ik denk nou, het, de, dus het schiet uh, aardig op. een mooi, mooi bruggetje naar de titel van, uh, van die song hè, Alle Zeilen Bij. Ja.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 I'm a by my father, I'm a little bit more my mind. by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 my love.